Bastie aandacht te gaan met het NOS Journaal. Twee oud medewerkers van de MIVD vrezen voor hun leven door informatie die Marco Kroon naar buiten heeft gebracht. Kroon vertelde eerder dit jaar over een geheime operatie in Afghanistan. Hij deed dat omdat het Openbaar ministerie vanwege die operatie een onderzoek naar hem had geopend. Maar zeggen de MIVD'ers nu, daarmee heeft hij hun dekmantel afgeworpen. Ze zeggen dat zij zelf en hun families nu gevaar lopen en spannen een rechtszaak aan. Forum voor Democratie van Thierry Baudet verbreekt in Rotterdam de alliantie met Leefbaar Rotterdam als de partij deelneemt aan de nieuwe coalitie. De partij hoopt zo de impasse die is ontstaan te doorbreken. D66 wil niet samenwerken met Forum en omdat die partij samenwerkt met PvdA en GroenLinks is het daardoor bijna onmogelijk om een meerderheid te vinden. Forum zegt wel pas te stoppen met de samenwerking als er daadwerkelijk een nieuw college is geïnstalleerd. D66 moet dus gelijk oversteken, zegt de partij. De grootste moslimorganisatie van Indonesië wil geen totaalverbod op alcohol. Een aantal leden van het Indonesische parlement wil alcohol verbieden... omdat er de laatste tijd veel mensen overlijden door zelfgemaakte drank. Alleen al in de afgelopen twee weken gingen honderd mensen dood... door het giftige drankje oploszam. Drie keer zoveel als in heel vorig jaar. Volgens de organisatie met 40 miljoen leden is alcohol onrein... maar betekent dat niet dat het helemaal verboden moet worden... Het wetenschappelijk bureau zegt dat het parlement er verstandig mee moet omgaan. En zangeres Wende Snijders heeft de Annie M. Schmit-prijs voor het beste Nederlandse theaterlied gekregen. Ze won de prijs voor haar lied Voor Alles. Dat werd geschreven door Joost Swagerman, maar door Snijders gecomponeerd en gezongen. De jury noemde het griezelig goed. Wende Snijders krijgt een bronzen buste van Annie M. Gischmied en 3500 euro. Het weer, de bewolking neemt vanavond toe en lokaal kan er een beetje regen vallen. De wind zwakt af. Vannacht kan het lokaal nevelig worden bij minimaal rond 9 graden. Morgen eerst veel bewolking met landinwaarts, soms een bui, later meer zon. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Een hele goede avond luisteraars. Welkom bij een Peaceful Radio Show 1276. Ja, ik draait dat altijd een beetje om. Een hele goede avond, nogmaals. Mijn naam is Ben of Eugen, U gast hier voor de komende twee uur in dit New Age Muziekprogramma. We gaan weer een rondreis rondom de wereld maken. Met nogal wat pianomuziek, geloof ik. Um, maar dat komen we zelf tegen. Dat maakt verder niet uit. In ieder geval, de eerste twee albums... die zijn gloedje nieuw. Maar het is allemaal wel pianomuziek. Nieuw pattern met Solitaire. En de andere is van Dan Kennedy. Met een wat langere titel. Als uh, albumtitel. Um, ja, wil je het allemaal nalezen? Dan kan dat. Peacefulradio.info Daar staat de playlist. Um, deze show helemaal in zijn totaliteit op. Ik zou zeggen, veel luisteren, plezier.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 Art Dance Records artist, Michelle Koreshi and you are listening to Peaceful Radio. To catch up on my latest music and news, please visit michellekareshi.com.